Wij beginnen aan onze les, die toegewijd is aan het feest Pesach. Wij zullen speciaal een rubriek maken waarbij wij zullen proberen met om met elke feestdag iets. Uh, de toestand van feestdag uh, toelichten aan de hand van uh, artikelen bij voorkeur natuurlijk van Slavia Solam. Ik heb ik daar is ook een aantal artikelen toegewijd aan bij um, van Slavia Solam. Überhaupt uh, alle feestdagen en speciale data worden behandeld in Slavije Sulam in, een, uh, in het boek zelf in, de vier, in het vierde boekdeel van Slavije Sulam. Dus niet in een elektronische versie, maar in het boekvorm. Maar uh, ik denk niet dat wij dat hebben in. Uh, ik zal nog kijken of we dat hebben als bestand. Zo so, nee, dan maken we een kopie um, van als plaatjes. En dat jullie ook deze tekst van, van, van dit artikel over Pesach uh, zullen zien. Kunnen okay. we daarmee werken? Ik had een aantal artikelen van hem, een stuk of zes. Onder ogen genomen en geen van allen was een beetje vond ik treffend voor ons, één voor een. En ik was bijna, bijna uh, dacht ik: nou, de laatste, het laatste artikel, toen ik, toen ik tot het laatste artikel kwam, zag ik: nou, dat is hem. Dat is goed voor ons. Dat is echt speciaal artikel voor, voor, voor ons. Geweldig als wij hem zullen behandelen. We hebben twee nachten te gaan bezig. De eerste nacht van bezig is, wordt een ceder gehouden, een speciale orde waarbij normaliter, een kabbalist, de hele nacht um, leert, spreekt over de uittocht uit Egypte en het werd ook de tweede nacht dus net zo als de eerste nacht en vandaar dat wij de nachtles ook niet zullen houden op de eerste nacht dan op de tweede nacht maar ik heb het, ik zal het, ik heb het dan van tevoren ingesproken uh, met dezelfde kawana als in de pessech want in de Bessach dan houden we de hele nacht zitten zitten weten leren en spreken en spreken over de uitocht uit Egypte de uitocht uit onze eigen, eigen belang naar de vrijheid naar de heeuwige vrijheid van al onze krachten en absolute vereniging met de scheppende kracht. Wij proberen dus dat dit artikel in twee stukken maken. De les Pesach 1 en de les Pesach 2. En die worden dan, die vindt u dan over de overeenkomstig in... De nachten van Pesach. Die dan overeenkomende Pesach. Geloof ik 13 en 14 april. Van dit jaar. 2006. Voilà. Wij beginnen. Pagina. Kuf mem. Waf. 100 42 in het boek het artikel heet Mahu ki ani ik ki et libo babuda wat is want ik Verharde. Ik heb verhard zijn hart in het geestelijke werk. Even een paar inleidende woorden. Wij veronderstellen natuurlijk in de, bij het leren van Shlabeah Sulam dat iedereen het verhaal, in ieder geval het, het verhaal tussen aanhalingstekens, van de Torah gelezen heeft. dan is het maar een, een grote lijnen. Want anders is het moeilijk te praten. Uh, wij weten dat het volk Israël kwam naar Egypte en daar, had, daar waren zij zijn ze zij 210 jaar doorgebracht en er werd ook aan Abraham nog voorspeld, de schepper heeft hem voorspeld uh, bij het offer brengen van Betarim heet het waarbij het werd hem voorspeld dat het volk zal vier, vier jaar daar ergens in de gevangen in het volk zitten onderdrukt door het volk um, en dan zal het volk met pracht en praal eruit komen en naar de vrijheid toe en wat het allemaal is. We zullen zien. Maar. Um, Moshe. Moshe werd geroepen. Om het volk. Er, uh, eruit te laten komen. Uit. Het land Egypte. Dat is gewoon als verhaal zien. Dat is voorlopig voldoende voor ons. En Moshe. Kwam daar bij Farao met zijn broeder Aaron uh, en vrouw wilde, wilde het volk niet laten gaan naar de plaats, naar de woestijn naar de plaats waar de schepper wilde het volk uh, wilde het volk hem zo gaan dienen op de berg uh, en uh, <coughs> En interessant was dat, uh, er staat geschreven dat de schepper verhardde het, ha het hart van Farao. En enorm veel vragen komen op van waarom, wat is dan, waar is dan de wil van die Farao? Verhaarde om niet te laten gaan het volk. Het was net of, of hij geen vrije wil had, die Farao en etcetera etcetera en dan uh, al, al, die, al die ellende wat die ook Egypte had meegemaakt et cetera et cetera en natuurlijk gewoon begreep het absoluut niet waar het over ging maar dus hij ver, het, het, het hart van, het, van de farao van de werd verhaard gewoon het feit moeten we wel een beetje weten zo een beetje verhaal en tot het laatste tot de laatste snik toen werden ook de was dat de eerstelingen dood als het ware sterven sterf, sterf, van Egypte van dieren tot uh, de mens en toen liet hij ze gaan et en, en dan volgen hij ze maar het gaat om ons in dit artikel over dat uh, stuk van, over, over het Verharden van het hart van Farao. En wat het allemaal is, met name in het geestelijke werk. Want het is geweldig wat het hier ons verteld wordt over wat het is dan verharden van het hart van Farao in het geestelijke werk voor ons. Welke geweldige betekenis en geheimen draagt het met zich mee er bestaat nog een, nog een bron een dieper bron, een zeer geweldig type bron, niet dieper bron maar echt de bron van uh, al die geweldige kabbalistische toelichtingen verklaringen van feestdagen en dat vinden we in Shara, in, Kavanot in, in binnen twee boeken twee delen, boekdelen van Ari van acht poorten van Ari. Maar daar komen we een stukje later aan toe. Uh, we behandelen hier alleen Slavia Solam Later zullen we wel ook bij we Zaten Schem ook direct van Ari die acht poorten zullen we daar ook leren. Um, maar voorlopig dat. Dat was het even. Dus ook hier hebben wij dit artikel uh, voorzie, voor, uh, voorzien van regelnumeraties. En op mijn kopie, kopie heb ik het gewoon ook met een potloodje gedaan. Misschien op dezelfde manier krijgt u dat van ons dan ook. Dus het, het, het, het, de titel is regel 1. Waarom kiani Ani zich et libo? Waarom da. Nogmaals, wat is het dat ik verharde zijn hart in het geestelijke werk? Wat betekent dat? Twee, begin van de alinea: Alle katuwe, ki Ani zich את לבו יש לשאול מדוע לא חטוב שהשם יחבית תו דרי יחבית את לב פרו תקב בהתחלה אלה שען רואים Raklachar Sheparo Fir Hodar Vamar Ashem Hu Hatsadik Vani Vami Harishaim azomer, Merkatuva Kiani 5. Ik et libo. Uch mochen, kol Hamufarshim mufarshim Šoli, madu Hashem ha-shem et ha par'o. Twee, regel 2 Over het, over deze, over de vers geschreven. Citaat, citaat vanuit de Torah Kij aan, ik bad het want ik verharde zijn hart. Yeshlish ol. We dienen ons af te vragen. Maar dua lochatuf. Waarom is het niet geschreven? Shashem 3. Ik bied het leef paro. Dat de schepper verharde het hart van paro, farao wat gaat direct vanaf het begin. In het begin. Letterlijk. Ela. She anrohim, maar dat we zien. Rak leachar. Pas leachar. She paro. goda Vier. Hoda. Maar. We zien dat. Rak slechts. La Har Sheparo Nadat, the Pharaoh Hoda A. Fir Bekende, Va Mar and zei, Ashem Hu Tzadik, the Schepper is Tzadik, the Schepper is the Va Niva Mirisha Yi Mar Ik and my folk Zain boosdoeners, de the als Amerika toef, dan zegt het geschrift, dan zegt de Torah, de vers: Citaat, ki niee, vijf. Je badet die het libo? Want ik heb verhard, vijf. Het libo zijn hart. Einde citaat. Och mogen, kool hebben verraschim en zo ook alle commentatoren schoalim vragen, stel je een vraag Madu alakach Hashem het wat, waarom heeft de Schepper ontnomen zes het begieram, ja, de paro, te de vrije wil van farol die twee vragen, zie. Hij heeft gesteld. We hebben dus twee vragen gesteld. En... ...we gaan verder. Zeven. Met, met dit artikel... ...zal ik kleine dingetjes alleen... ...proberen toelichten, maar... ...voor de rest... Dat laat ik het aan jou over, dat jij eraan gaat werken. Dat is geweldige dingen die wij te hebben moeten. Zelfs Zeven. Je doet, ki sedarha voda hu, shemad hilim, ba voda, bichdeile kabel, sakhar. Vaguf Acht Besheur Shihu Shomeya, Shikabel Sahar, Vimlo Vimlo Hu Ikabel Isurim Ze Madrich Neichen Hadam Lavode בעבודה דקיום תורה ומצוות כלומר בשיעור שהו מאמין בשחר תין ועונש בשיעור זה הו מקבל חומרי דלק dat je je eet en drinkt, dat je medicijnen neemt, dat je een toeristische reis Lachen, 12 hu, niet na, no, pardon, lachen hu, 12 hu, nehene, Neavoda to, hejot, šehuro e, dit kadmut, vawoda, haklal. פרטים שאין האדם יכול לבוד איז איזו עבודה שיחי 임 פיין האדם רואה התקדמות פרטים באבודה וזה דמה לאדם שלומד איזו מיקצו Vehuro e. Scheinloo, vijftien, hitka de zo. Azhu lech. Lechapes, la Avoda, she joter zestin, kala, vishvilo. Aval. Blij het lasot, shum, davar. Vezé noveyah zeventin, nifkinat, asherbara elokim, lasot. Lachen tsricharik yot, het kadmut, achtin davar, kmo. ישוס התוחן בריחיים שגו מסווה כל היום הוא במת הוא 19 גלהך אל אותו אלותו המקום שומד בו לכן מוכרחים לחסות לו העיניים בכדי שלא תווינתח יראה את האמת אלא שיחשוב שהוא הולך כל פעם למקום אחר כלומר אין את Shafilu <coughs> <coughs> balei Balei hay <coughs> mukrahim gam ken lirot hitkadmut bama sehem. Hier is het eerste punt. Het eerste punt maar we nog een klein uh, zinnetje en dan zijn we klaar voor de hele linie. Vagoel 22 hitkadmut. Baboda, Nirerak, Basman, Shovdim, Baimnaat, Le Kabel, Pras. Oh, dat is een mooi zin. Zijn vader, Jude Aschlak, schreef in een brief van zijn zoon: van hij bedoelde hem, misschien niet, weet ik niet, maar hij schrijft hem dat de zinnen in een in de Kabbalah moet het kort zijn. Niet dat het kritiek was of zo, maar zo zien we dat op allerlei niveaus zien we alle verschillende dingen. Geweldig ja, natuurlijk niveau, maar hij wilde natuurlijk dat allemaal uitkomen voor ons. Ten aanzien van ons. Voor zichzelf zou je dan in twee woorden klaar zijn. Maar een heel andere taal zullen we zien, en ervaren ook in Talmud Esra Sfirat, in des. Maar ook deze hebben we nodig voor onze neefjes, met name. Zeven, Jadua. Het is bekend, ki Seder habodahu dat de volgorde van het geestelijke werk is. Schemat Hirimbavoda dat men begint in het werk bij deelige om beloning te ontvangen. Waghof acht Beschuwersche Husho in die mate waarin het Luistert. Sheikabel Sahar dat het beloning zou ontvangen. Weemlo en indien niet, hoe ikabel Surim, dan zal het uh, leed ontvangen. Ze madrig nege Hadam dat leed de mens. instruir de mens la'vot b'avoda de kiyung Torah mitzvot om het werk te doen in het werk voor het om de Torah en voorschriften te vervullen. klomar, dat wil zeggen in die mate in de mate waarin Mens gelooft bij Sahar van Honisch, tien, bij Sahar van Honisch, in het besturing van beloning en straf, bij Sjurze, Hume Kabel, Homre Delk, in dezelfde mate hij ontvangt de brandstof vergeven we ja door, lekkie hem dat bij hem de kracht zou zijn om de to tora en voorschriften uit te voeren behol elf prathega in al haar um, precisie witte ikdoekjes en en nauwkeurigheden nou en fijne fijne greepjes so, so, so, so. of zoiets iets, dus zo iets. Overeind zijn en op en op die manier, haadamro, de mens ziet, schouw met kadem, maar hoe jeom dat hij vooruit gaat met de dag. Elke dag. Lachen. Twaalf. Van daar, Hoe neem je aboda toe? Vandaar dat hij geniet van zijn werk. Hey Joachim, hoero eh. Het kadmoedba dat, Aangezien hij ziet vooruitgang. Vooruitgang in zijn werk. We zijn de haklal. En dat is. Volgens het principe, hoofdprincipe, 13. S'ein ha adam jacholah vode, eze avoda dat de mens kan geen werk doen, welk dan ook. Iem een Adam adam e hit kat moet, indien de mens geen vooruitgang ziet in het werk. In het werk. We zijn om moeder Adam, en dat kan we vergelijken met de mens. Shalomede is een die leert een of andere beroep. We horen er, en hij ziet dat 1 15 hit gaat moet. Zo en, zo en hij ziet dat uh, hij, hij heeft geen vooruitgang, hij boekt geen vooruitgang in dit in deze in dit beroep. Als hoe hoe leg legpensla dan gaat hij om iets uh, te zoeken om iets te doen. Awa daasje hi joter zestien kalabisch vilo. Het werk dat gemakkelijker, makkelijker, gemakkelijker is voor hem zestien. Na koma. Awa al blihit kat moed, maar zonder vooruitgang, i ef sharlas hotschum dawaar, is het onmogelijk om maar iets te doen. We zijn ze Zeifentin, Mifhinat, en dat fluid fort van het aspect, citat, Asher bara elokim Lasot, staat dat de schepper schip, dat elokim schip om te werk om te doen staat het na de schepping staat, staat worden welke de, dus de wereld, welke de schepperschip, om te doen. Zie dat doen is belangrijkste, zeer belangrijk. Lachen, Zrichali, rich, Jodhidkad moet, Bachol, Achtin, van vandaar dat er dient, uh, for, uh, de vooruitgang right zijn in en al je elke ding. ha tohen, berechaim, net zo als een paard een paard dat That. malt malt uh, in, uh, in uh, molenstenen zo so, ook uh, vertel ik het dus een paar vroeger was het zo so de molensteen waren ja boven boven en yeah, beneden en daarin legde men dan belegde nou, men dan met het graan weet ik wel en, en dan een paar die draaiden gewoon maakten dat rondjes en steeds de hele, de hele dag maakten die rondjes ja en daardoor werd gemalen die weet je, die die, die, die, weet je, die granen etcetera. dus hij zegt zo het, gaat, het, moet, het moet dus uh, verplichtend moet vooruitgang right zijn in al ding, zegt hij. 18, geef een voorbeeld. Kmohassus, zoals so een paard, zoals so een paard dat maalt als het in met sorry, in met de uh, steen molen, nee, met met molenstenen, zo, molenstenen. Schoon is schoon, mist over waarbij het paard, het paard, uh, maakt rondjes de hele dag. Hoe wij met hoe 19 ma kom zo met, bo, maar waarlijk eerlijk gesproken, 19, gaat het, gaat het paard dus, gaat het uh, loopt het over hetzelfde plaats waar het stond? Lachen, muhrachim, lechasot lohaynaim. Vandaar dat, zijn men, dat men zijn verplicht, nee, vandaar dat men het nodig vindt om lechasot lo lohaynaim. Om dwing ogen dicht te, te, ma, te, te, te maken. Begdei shelo, dicht te doen. Shulbegdei shelo je re het hem met? Opdat het niet twintig de waarheid zou zien. Ella, she yachshow, she kol paamlema kolpa amlema koma Maar opdat het zou so, denken dat dit gaat steeds telkens naar een andere plaats. Gloomar. Dat wil we'll zeggen 21. Shafilu balei Shafilu balei Chaim Muhrahim Gamken leer oor te ik dat moet, hij moet, zeggen. Shafinul Balekhay dat zelfs dieren muhrachim gamken zijn verplicht. Voor hen is het ook noodzakelijk gamken, ook leer ooit het kadmut waarmee hij om voor de vooruitgang te zien in hun, in hun handelingen. Vechol het waar we daar en wachol 22 in twintig het kad moet en alle vooruitgang, de vooruitgang, gaan waar wo in het werk nier ee rak wordt gezien slechts was manche of dien bij een wel pras in de tijd wanneer men werkt om beloning te ontvangen nou, dat is dan de, de alinea van de regel 7 tot 22. Eén linie. die hebben we nu behandeld. Dat, dat is duidelijk, dat is de eerste fase, de eerste, het eerste stadium van het, het werk. Eerst, om beloning te ontvangen. 23. En onderaan de pagina nog twee regeltjes. Begint nieuwe alinie maa shiim ken ka shem atchilim laavode baalmenat lehashpia hainu sherootsim lehagia firen twintach shem shih vahinat ishtavuta tsura shahaze אין אָדָם יַחֲוֶל לִיְשׁתָּקֵל דִּבְעַת הַפַּעְיָה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה הַזֶּה אז דרך אל פייפנת וינתח נוכם ודרך אל זסנת וינתח מעשים יותר מרובים מכפי שהוא היה עושה וזמן שהיה עובד בעלמנת זה פייפנת וינתח לקבל סחר מכל מקום יש Medida acheret. Shih, Kama hu mekawen. Achtentwintig. Schehama sim, shelo. Jehu. We almenat lehaspier. We lole Atsmo. We hu Neehadetwinder. Ech she huuru hak mize. Hagam she jeslo arbe aliot. Hainu. Shole vedarga derde. Verotseata lasot. Hakol le toiletashem. Vesehurak misibat. שקב, שקיבל היטררות אין 31 מלמעלה אז הוא רוצה להיבטל אליו ידברח תתבה נר בפני העבוקה תוין דרתך Aval achar kach. Hoe Mimatsabo me schuf lahava atzmit. azhuro ech drie dertig. am. Huna sa joter garua. Klomar. Holpa am, eik šehu, mruchak, 34, miawoda, dlehachpijam. Ade šeba, harbepa amim, famim, lidej macab, shel tohe, al 35, harishodot. Einde alinie. Dus Alinea is vanaf 23 tot 35, regel 35. Lange zinnen, lange Alineas, maar hij was dé meester voor het geestelijke werk. Je kan nergens vinden dat over het geestelijke werk echt systematiek voor het geestelijke werk vind je nergens zo uitgewerkt als bij deze grote kabbalist pagina 142 vorige pagina de laatste twee regels 23 beginnen we maashe imken kashe matgelim la vod baal hem spia in tegenstelling tot wanneer, we, wanneer men begint om te werken omwille van het geven Hainu, dat wil zeggen shorot sim lehagia 24 let dat men wenst om te komen tot aangehecht zijn aan de schepper Samenvloeiing noemen we dat met de schepper. Ze hoeft geen atistowet, dat het aspect van het de overeenkomst naar rekenschapen is. Ze aze, en haar dam, jaholista dat dan de mens kan niet kijken. Volgende pagina 143, de eerste regel 25: Alhamasim Shehua op de daden die hij doet. Zo dat wil zeggen: Hagam Shura. E Shehua Se, ondanks het feit dat hij ziet Shehua Se 26, maar sim Joterm Rubim, dat hij doet dat hij doet nu, daden die Joterm Rubim zijn, meer zijn, grotere omvangrijke daden, megafiese hooga jao se dan die dan wat hij Deed Pasman Shahayar of bij Nat Lekabe Sahar dan wat hij deed in de tijd wanneer hij gewerkt had, 27 om Lekabe Sahar, om beloning te ontvangen. Mikkel Makom Jeschlo Ata Medida Acheret toch heeft die nieuw in andere meten meten andere meetmethoden nieuw andere manier van meten met die dat mating letterlijk shehi kama hu mechaven. mekawen 28 shema shema shema asim in hoeverre hij erop gericht is, Shahama'Assim, Shalom, dat zijn daden, je view waarin hij gaat spieren, dat zijn daden zouden zijn zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. omwille van het geven. Welonet oele tatsmo en niet voor zichzelf, niet voor eigen voordeel. We aze, hoe en dan ziet hij, ech ze 829 28, 29, echt ze hoe, maar hoe hij ervan verder van is. Hagam, ze je schlo, harbe aliot, ondanks het feit dat hij heeft vele. Vele oplevingen. Opsteigingen. Hij nu Vadarga Wat Dertig. Dat wil zeggen dat hij. Steigt. In zijn. op zijn traptreden. Dertig. 30. ze Sot En hij wenst nu. Om te doen, hakol le toilette alles doe te doen nu voor de schepper. We zee hoorak mis en dat is alleen om de reden, schutte bel dat hij ontving uh, opwekking 31 mille van boven. Als hoor e, als dan wenst hij, lehibateel Allah wit om zich weg te cijferen voor de gezegende, voor de schepper. Ketewa, zoals de aard is, zoals de natuur is, van, citaat, Ner, Bipnei, havuka, zoals kaars voor een kampvuur Dat hebben we ook geleerd de kaars als je dan verbindt met het met kampvuur dan is het niet dan is het net zo het wordt het vuur van de kaars gaat op als het ware in het kampvuur 32 Hawalachar kach, hoe me wat Maar vervolgens valt hij, of daalt hij van zijn toestand af. We nog veel, schoef la en opnieuw valt hij terug uh, in zijn eigen liefde eigen belang dus. We as hoe roe ro en dan ziet hij eich 33 Se kolpa am hoe hij telkens na sa jotergarua wordt hij telkens slechter. Klamar dat wil zeggen Se roe kolpa dat hij ziet telkens echt hoemer hoek, hoe hij ver, ver is, ver verwijderd is. 34. Miawodade, de van het werk, van het geven, van het geven. Ade-Shebahar-Be-Pamim, zodat totdat hij komt, vele malen. Lidde matzawa tot een toestand, citaat, to he al 35 Harishonot nood. Tot de toestand van hem, hem die twijfelt over de eerste principes. Zo heet het hij die twijfelt over de eerste principes dat is, al, dat is ook een term to hij aller dus als een mens twijfelt over het bestaan van de schepper, over het uh, feit dat het besturingssysteem van de schepper uh, dat de schepper bestuurt de wereld in zijn, in zijn eigenschap van goed Goode, goed te doen. Goed en goed te doen aan de schepselen. Dat soort dingen. Dat soort uh, dat de schepper één is. En niet verbonden met alle andere. Alle, welke andere krachten dan ook. Dat zijn de, de eerste beginselen. Hij is not. 36. Radam elatsmo Madua. Basman. שהיה עובד בכדי לקבל שכר היה 37, זה יפת דתך טעם בעבודה היינו שהתפלל עם חשק ולמדה עם חשק וכאן שהוא רוצה אחתנדרתח לתת יותר יגייה מי חפי שהוא היה נותן בזמן שעבד באמנת לקבל שכר הוא נכנדרתח רואה שחצר לו הטעם Shigaylo az über Shoel Achav Shaniro tse Lavod 40 Lishem shamaim, Asachar noten niet goed Hasegel noten Shigu tsarih להרגיש יותר התקרבות מכפי שהיה אין פרטח עובד לתועלת עצמו ואתה הוא רואה להפוך לא די שהוא לא מתקדם 42. hoge leg achora. deze aline is van 36 tot 42 voor het geval dat je, dat, dat je weet de grenzen van die aline we haddam en de mens vraagt zichzelf af maar hoe, bijzonder hij overdag deel kreeg van Waarom in de tijd, toen hij werkte, om de beloning te ontvangen? hayalo al zei in het derde dat had die smaak. In het werk. hij dat wil zeggen. Shahid Palel im Geshek, dat hij badde met, met hartstochtelijk verlangen in gebed was. Velamade im Geshek, en hij leerde met een grote verlangen. U ha et shihuro en tegen de tijd dat hij wenst, de acht en dertig, laat het om meer inspanning te leveren, meer gefis shihuro ya do dan wat hij uh, deed, wat hij leverde dan die inspanning die hij leverde, was manchavat bij een natte dan in de tijd wanneer hij werkte om beloning te ontvangen. Hoe negendeert de groei -eh hij ziet? Schakasirlo had dat ontbreekt hem aan on sma- aan de smaak. Schahyalo as die hij toen had. We hadden en de mens vragen zichzelf af, Achshava, la Lawode, 40 leshem, Shamayam, nieuw, dat ik wens om te werken in de naam van de hemel. We had zehel noten en het verstand die het verstand die, die het als het ware euh, begrijpt, geeft zegt hij dan maar het verstandelijke voortvloeit zo goed zou voortvloeien vloeien zo goed ze dat hij zou moeten er, uh, voelen je ter wit kan moet dat hij zou een, een meer vooruitgang zou moeten voelen. Mikke Fischer-Haja dan toen hij euh, 41-Haja dan toen hij gewerkt had voor zichzelf, voor, een, voor zijn eigen voordeel. Weta hurro Ela voeg en nu ziet hij het tegenovergestelde. Lodai, lomit kadem, het is niet genoeg dat hij, nog, dat hij niet vooruit gaat. Ela, hoe gelegen horen. hij gaat achteruit. alles wat wij bij hier weer spreken, over het hele volgorde, er handig om later uit te werken voor jezelf, al die stadia, alles opschrijven en kort en bondig, en leren dat het altijd zo plaatsvindt, alleen later wordt het verfijnder, natuurlijk wordt het langzamerhand zo dat, die, dat men niet meer kan vluchten voor het geestelijk werk, en, maar het is altijd inspanning, altijd inzet, altijd overwinning dat van ons verwacht wordt dat maakt de mens overwinning op zijn slechte beginsel maakt het met de mens overwinning om ondanks het feit dat we geen vooruitgang zien toch blijven voortzetten Dit zoals het paard dat, waar, waarvan de ogen worden dan Zo'n lapjes, euh, zwarte lapjes, van textiel, van stof, euh, afgeschermd, dat je niet ziet. Nou, zo moet, moeten we ook doen, van binnen, en vooruit gaan, en vooruit gaan. En klappen als het ware in kassieren. schijnbare klappen in kassieren tegen onze ego, tegen onze eigen liefde, klappen in kassieren en steeds vooruit gaan wie daar voldoende mans is, betreft het, betreft het man en vrouw op dezelfde manier, op dezelfde, in dezelfde mate, die zal verder gaan, die zal ook dat zien. 43 Wat shuwa בעל הסולם שהאדם צריך להאמין שכל פירן פרטח מה שהוא מרגיש עכשיו שהוא יותר מרוחק מהשם זה בא מלמעלה היינו פירן שזה, שזה שזה הוא עניין החבדת הלב שעשם נותן ביחדי שעדם יגלה את החיסרון אמיתי זה סנפרטח שירגיש איך שבלי עזרת השם אין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אלא רק הבורא ועצמו הוא יכול לעזור פונט. Hainu chmoshe Bore Acht noten natan lo, et a teva. Schei ratson le kabel, lets lo, ata, teva cheni. Anikra, ratson neken, le haspier. Mieter ki een or vlihli li hanikra hain hoe hu vijftek hanoten taam bahamilui zot omeret im lahadam milui we ein lo khisarun 51 aze einha adam misugal lithom et hataam abiti sheyesh bagamilui sot im 2 52 itnulo Hamilui beterem she Chisaron hu lo tamesh, im hamilui driin vijftek legoci hamilui ma she we stoppen hier in that naad. In de, in de regel 53, dus, vijf regels van onder. en ga ik dat even vertalen. het is erg groot alleen, het is belangrijk, het is zeer, zeer belangrijk, om dit goed naar te luisteren, en, en te ervaren wat hij ons vertelt, zeer belangrijke zaak, wat ontgaat ons elke dag, en die en wat ons geweldig, uh, vooruit gaan, zal, zal laten vooruit gaan. Als hij dat. Zullen gaan hangen wat hij ons vertelt. 43. Dus van 43 tot, van, tot, tot 53 in het midden. Wat Shuwahi. En het antwoord is. Kamo shomer. Bala ba Zoals de, zijn vader zei dat de mens dient te geloven, 44 dat alles wat hij nu voelt, dat hij verder van de schepper is, verder van verwijderd is van de schepper. Zeba millemala, dat dat komt van boven. Dat is belangrijk, het tref, trefwoord. Dat dat komt van boven. Onthoud het erg belangrijk, nu is het belangrijk, dat hij dat van boven komt, dat hij ver van de schepper voelt, dat hij van de vet, dat hij zich verwijdert, dat hij is verwijderd van de schepper. Hij dat wil zeggen, 45. Zezehu in Jan, Ach, badat leeft. dat dat is het aspect van het verharden van hart. Cruciaal nu. Omdat even het begin hier echt. Dat dat is juist het aspect van het verharden van het hart. Voor elke mens, voor ons, elke mens, gebeurt het zo. Heer aandachtig. Shashem noten. Dat de schapper heeft het bigdei shahadam igale etach isaron abiti opdat kenau nou belangrijk opdat bij de mens de ware hisaron het ware tekort onthuld zou worden maak hier een aandaling weet het en uitroepteken hier hier is cruciaal wat hier staat dus het, het verharden van het, van het hart komt door de schepper wanneer de mens al werkt om wanneer, natuurlijk niet, niet wanneer het de mens uh, uh, verdoet zijn leven maar wanneer de mens al werkt om met de intentie om te geven en het lukt hem niet dan pas zeggen we dat dat de, dat de schepper verhard zijn hart op dat bij hem de ware het ware tekort aan de dag zou komen onder ogen zou gezien worden 46. Dus het de ware het de ware tekort chisarona miti 46. Hainu dat wil zeggen shiargish shebli ezrata shem dat hij zou voelen hoe hij zonder hulp van de Schepper een hoe we zogehel dat zetmisliteraties zullen dat zonder hulp van de Schepper is hij niet in staat om uit te komen van de, van de macht van de wens, 47. Lekkabela mo om voor zichzelf te ontvangen. Ella. Rakkaborebats movats mo. Oe ja, holla zo. Maar slechts, alleen. De schepper zelf kan helpen. Cruciaal. Put. Hij nu, habore acht, natan lo, net zoals de schepper acht, natan lo chaf hem, het teva scheel razonlijkabelle smoo, de art, de natuur, de art om voor zichzelf te ontvangen, voor zijn eigen voordeel, scheiten lo ata teva dat hij zichzelf zou, dat hij zich zo nieuw in andere natuur, in andere natuur zou geven, dat hij hem zou, nee, dat hij hem zou geven, in andere natuur, dat de schepper hem zou, in andere natuur geven. Hanikra, die welke natuur heet, Ratson 49. Lehaspia. De wens op te geven. Mitaam. Ki één oorblikli. Waarom is dat? Vanwege de, de, de kroon, het kroonprincipe. Altijd in principe denken. Dan zal je dat alles, dan zal je goed gaan. Vanwege het kroonprincipe van er is, van er is geen licht zonder kli. Men kan geen licht ontvangen zonder glie. Hanikra, Gissaron, welke te Tekort heet, tekort heet. Gebrek, tekort. Heino. Agissaron, hoe? Vijftig. Het tekort is. Gissaron moeten we gewoon. Aanhouden. Uh, onthouden. Dat wil zeggen, Hegesaron, het tekort is, anoteen am, waarom wil je dus? Het tekort op geweldig. Het tekort geeft dus smaak, bij het vullen, bij het vullen aan het, het vullen geeft je smaak is er wel tekort dan komt dat voelen we smaak uh, in in het vullen dat kunnen we ook zo zeggen tam is in het ebreus is smaak en ook zin dat kan ook zo so zijn dat je zegt hier dat, dat, wil, dat wil zeggen dat het tekort geeft uh, zin in het, in het vullen heeft ook zin heeft ook zin, heeft ook, heeft ook reden, is ook de reden voor het vullen smaak is ook reden het is geweldig hoe dat in deze taal is het de taam smaak is ook smaak taam is ook reden, reden voor het vullen Zotomere, dat wil zeggen, im not nim la milui, kijk, als men geeft aan de mens vulling, dus als men geeft aan men, de mens, laten we zeggen, oké, laat ik hem spreken, als men, geeft, als men geeft aan de mens vulling, dat men, men voelt de wens van de mens. Men vult, men geeft een vulling, men geeft behagen aan de mens. We hebben één logische rol als, als, als en er is geen gebrek bij hem, tekort bij hem aan dat ding. Je ziet geweldig, geweldig uh, gereedschap, staat hier ook. Geweldig. Uh, dat als men geeft aan een mens een beloei, een behagen, om iets te doen, doe, en hij heeft geen, geen tekort, hij voelt zelf geen tekort, daarvoor. Een Adam, een Adam is zo geil, ligt om, dan is de mens niet in staat om te proeven om smaak te vinden, uh, uh, de echte smaak te vinden, die in, dat, in die vulling is. Zot im 42. 52, sorry. Dat is, als hem het nu lo hamilui beterem, dat is, wanneer men, men hem of, de vulling zou geven, beterem zo'n lo is daarom, voordat bij hem tekort zou zijn. Zeer, zeer, zeer belangrijk. Probeer dat hier te te dringen. Dat zonder als, als men geeft hem Iets wat hij nog, waar hij nog geen gissaron heeft, geen tekort aan heeft, dan is het niets. Geef hem alles wat je wil, maar alles, maar hij, als hij daar geen tekort voor heeft, voelt, dan kan je hem niet vullen daarmee Hoe loe jochal is Hij zegt, hij zou geen gebruik kunnen maken van dat van dat van dat milui, van deze vulling die men hem geeft. 3, 53. Levent sie me om eruit te halen van die vulling wat daarin is. Punt. Dat is net wat ik vertelde vroeger uh, van een meisje in een ziekenhuis in Rusland, in de Oeral waar uh, in oude tijden, in communistische tijden, wist men ook niet wat het banan was, en dat meisje was, nog in de stad wel misschien, want nu en dan kwamen er bananen uit Afrika, of uit Cuba, communistische, uh, Cuba, Cuba, Cuba, maar dat meisje was een dorp, een dorpsmeisje, en zij daar lag in het, in het, in het, in het stadshuis, stadsziekenhuis, werd daar gebracht, en iemand gaf haar een banaan, en zij keek naar de banaan, absoluut niet, geen interesse. Zij zag nooit een banaan in haar leven, zo om zo te zien. En wat, wat kan je haar daarmee blij maken? Zij dacht dat het een poppetje was of zo. Het was al een, een, een meisje van, uh, van een puber. Maar uh, ze zag het niet dat het dat iets lekker zou zijn. Zo zit het ook bij ons. Ja? Dus tekort moet vooraf gaan aan vulling hoe geweldig is dat uh, en ons probleem is dat wij weten niet wat tekort is uh, de mens wil kleine, kleine behoeften, kleine maar belangrijkste behoeften, diepe behoeftes laten we liggen en daarom kunnen we ook geen groot licht geen grote uh, vulling ontvangen dus dat leert ons wel wat te doen 53 na het punt. Niemca, Sheachisaron hu Helek. Mijamilui Ki ze Fir Vli ze loholech Niemca Kmo niem nim milui מלמעלה כמו כן צריכים לתת five לו גם כן חיסרון נמצא זה שהאדם רואה שאתה הוא יותר מרוחק זס, מהעבודה דבר השפיעה ze notnim lo milamala mitaam hanal ki ha hu zeifen chelet mehamilui mi lachen kmo shahamilui noten Hailion kmo chen ha noten ha'ilyon that is what we knew earlier that the five faculties on the run tot het einde van de linie. Dus het einde is uh, tot, de, tot het punt van deze pagina. Onderaan, pagina 143. Dat raad ik iedereen aan om dat echt ergens apart op te schrijven. En echt zo. Als het leven jou, voor jou iets betekent, natuurlijk, dan zou ik, ik zeggen: Jou, want ik natuurlijk weet ik dat hij voor iedereen van onze studenten is. Is dierbaar, dan maak het dan omlijn Dat en kleef aan. Maak eens een op papiertje of zo. Uh, schrijf het op of ga dat uittypen en hang dat in de keuken, in de toilet, waar dan ook. Juist deze woorden. wat hier iets speciaals komt, wat op elke situatie betrekking heeft en altijd als je die woorden nog een keer. Uh, maak eens voor jezelf, schrijf voor jezelf goed op in jouw eigen bewoordingen. Maar zo een beetje letterlijk op. En herhaal deze frase. Wat wij nu hier zullen doen. Die vijf regeltjes. Die, die ik zal nu uh, uitleggen. Ik zeg dat vertalen. En een beetje uitleg. kan je zelf geven, nieuw. En herhaal het in elke situatie, elke dag. En je zal zien hoe en volgt het ook op. Je zal zien hoe gigantisch snel je zal vooruit gaan en hoe zal het jou helpen. Voilà. 53. Nimtsa. We vinden dus. Met vet gedrukt. Dat het tekort. Is deel van de vulling. Kie ze vier. Bliezen, logisch, want de ene gaat niet zonder andere. Nimt We vinden dus. Kmo nim Milui Milemala Net so als men geeft Fuling Van boven Kmo hen latet Lo Gamken hisaron So ook dient men hem Five Ook geven Tekort nimts we vinden dus ze sche adam het feit dat de mens ziet shaata hu ijoter berakha dat nu hij is verder verwijderd is gezits me haavoda de van het werk van het geven Zenot het en dat met hoofdlettertjes, schrijf met de hoofdlettertjes. Dat geeft men hem van boven, mitta amhanal, om de reden zoals boven gezegd is. En dat ook met hoofdletters. chisaron hu zeven, gelek mihamiluy. hetzelfde, nog een keer herhaalt hij dat. Precies hetzelfde, want het tekort is zeven deel, onverbrekelijk deel, deel van de vulling. lachen Vandaar, daarom. Kmoshe Hamilouinot en ook dat met hoofdletters. Met de hoofdletters nog nog grotere letters dubbele letters vandaar dat net zoals de vulling de hogere geeft, dus de hogere traptreden geeft, dat kan je zeggen de schepper, de hogere tra traptreden, wat je wil dus van da daarom net zoals de vulling geeft de, de hogere de schepper laten we zeggen, op de hogere trap dat we hetzelfde is, kmo gen, zo so ook, hachisaron, noten, Hailion. het tekort geeft, ook, de hogere, de schepper geeft tekort, aan de mens, geweldig is dat, juist wanneer, we spreken dat natuurlijk, juist wanneer de mens al werkt, met, met de intentie om te geven en het lukt hem niet. Dat wij moeten weten dat dit nieuw, ik ga niet verder nieuw even uitkouwen, maar dat het de Schepper geeft hem dan wat wij, wat wij noemen dat. En dat de Schepper dan verhaart als het ware zijn hart. We zullen zien, dus gebrek maakt bij hem. We zullen zien wat, waar het, dat is hoe verder wat hij ons vertelt. Het is cruciaal, deze, dit artikel, echt geweldig, met name nu in de dagen van Pesach, wanneer de vrijheid unieke, unieke tijd is, tijdstip, om de vrijheid ook in het heelal het te ervaren, dat is voor iedereen, voor, niet alleen voor jou, voor iedereen, om vrijheid bevrediging ook van eigen liefde, van eigen belang te ervaren en te incasseren dat in die tijd van de cyclus van het jaar en volgend jaar weer. Daarom wordt ook gezegd, Olam mabah, wordt gezegd, hashanah abah in jerusalem hashanah volgend jaar in Jeruzalem. Wat betekent volgende jaar zijn wij absoluut natuurlijk in Jeruzalem? Van volgende jaar zijn wij enorm veel verder bij Ratassem. In vergelijking met dit jaar zijn wij absoluut in Jeruzalem. Volgend jaar. Daar gaat het om. Dat wij steeds in Jeruzalem is de staat van vrede. Jerusalem. Dat betekent Jerusalem. In het Prins is het Jerusalem. Jerusalem betekent betekent Ier Ieru Ier betekent Ieru betekent de stad en Shalom is vrede de stad van vrede als je dat vertaalt letterlijk in het, in het Nederlands dan het Jeruzalem of Jerusalem is de stad van vrede en dan staat het wordt gezegd in de Pesach feest dat dat uh, volgend jaar laten we dat hopen we volgend jaar men wenst elkaar toe aan het einde van de Pesach ook, zei er, Hashanah uh, Abba, Jeruzalem. Volgend jaar of komend jaar staat het. In deze, het komende jaar in Jeruzalem. Ja. Zo ook wij op dezelfde manier volgend jaar, maar dit jaar ook, proberen te gebruik, gebruik maken nu van die twee dagen van Pesach, waarbij jij alles op alles geeft om te ervaren. Als je het niet ervaart, heb je de kans gemist. En daarom is het belangrijk om bewust die tijden, van die feest, feestdagen, dus feestmomenten, feestelijke momenten van de ontmoeting van de mens, tussen van de mens en de schepper, die, die, die te benutten. Kijk nou hoe hier hoe het allemaal dat gaat als iemand wil een audiëntie te hebben met een minister, wat is dan een minister? en het lukt hem niet en dan kan je wachten misschien acht maanden en dan opeens krijg je dan een, een iemand een, een afdelingschef voor zich of niet eens een afdelingschef nog, nog, nog veel lager iemand een departement departementklerk, weet ik veel Amt, am, ambtenaar Probeer nou en stel dat wij, en wij hebben ontmoeting op Pesach met de koning van koningen der koningen. En dan heb je die audiëntie met hem. En daar kan je alles vragen wat je wil. En alles zal je ontvangen, alles. alleen moet je Gisaron vragen. Moet je niet vluchten van Gisaron, van het gebrek wat hij aan ons geeft. En op die Pesach hebben dan dat uh, en daarmee dus hangt samen wat hij ons vertelt dat uh, gereedschap begrip wat hij noemt het verharden van het hart en dat terwijl de mens aan zichzelf al werkt en niet omwille van het ontvangen van beloning maar wanneer wij al werken om, te proberen alles op alles te zetten, om voor de schepper te werken, dan helpt die ons. Hoe? Om ons te onthullen. Het tekort in ons. En niet als kinderen, als baby's, als kinderen, genieten van onwetendheid. Blije, blije onwetendheid van een gek. De volgende pagina. De volgende volgende pagina is 144. Kuf Mem Dalit. De bovenste regel is de regel 8. nou zo so, so heb ik dus hem dus ik heb wat ik bedoel ik daarmee ik heb alle regels hier op een andere manier gerangschikt, gewoon verder bedoel ik daarmee tot, eh, op de vorige pagina was het 57 ik noem dat C1 2D, maar het is 57 en nu is het 8 en ik schrijf het gewoon 8, maar dat is dan 58 dus alle regels gaan verder tot het einde van het artikel het hele artikel telt 164 uh, regels en daarom heb ik dat allemaal uh, zo genummerd, dat wij weten op welke regel gaat dit überhaupt in dat weet het niet uh, omdat jullie hebben dan geen tekst voor jullie ik hoop dat wij dan zo'n kopietjes maken of we zullen kijken hoe we dit doen misschien fotootjes maken we van die pagina's. Maar dan weten we over welke, welke, welke regel gaat het. Dus in totaal, in totaal is het 164 regels. En nu, pagina 144 en dat is dan bovenaan regel 8, betekent 58. De regel 58. De eerste regel boven is de regel 58. Anders dan we gewend waren. Misschien komt dit omdat, mijn vrouw is even weg, Zij zou dat anders misschien nummeren die regels maar ik heb ze zo genummerd dus we gaan niet overnieuw overdoen dat is niet principeel Nieu. ach dus de regel, de eerste regel is de regel 58 van de pagina 144 mm -hmm. volgende pagina, volgende regel neigen en feitig. Alef. Madua, Davka, Leachar, Shepar, O, Amar, Hashem, Gohat, Sadik, vani, Vami Harishaim, zestig, Hashem, jijk bidde, et libo, velomikodem lachem. 61. Bet madua nitalmi menu abchira kmoshe katov geani badeti et libo. Oh, hij herhaalt nu hier die twee vragen. Nog een keer probeer die de goed die twee vragen nu voor ogen te krijgen. 58 dat is de eerste regel. O was En daar, daarmee dienen wij uit te leggen het habet shilo tse sha De twee vragen die wij ons afvroegen. 59, 11 de eerste vraag. Maar <middels>, the wat is yaust waarom la leachar paru amar? Nadat de farao zei, citat, Hashem huat tzadik de schepper is de rechtvaardige, waar niet waar mij Maar ik en mijn volk zijn de boosdoeners. Zestig, Hashem, Ich bid et libo. De schepper, verhaarde zijn hart. We ik kodem naar en niet voordat, daarvoor. Zeer, zeer belangrijk. Dat we straks zijn. 61 Bet, de tweede vraag. Madu anital mimeno abchira. waarom werd van hem zijn eigen wil ontnomen? Zijn eigen vrije keuze, ontnomen, vrijwillen ontnomen, k'moschig zoals ook zoals geschreven staat, citaat van de schepper zei, die aan dieg badet libo, want ik heb verhard zijn hart. Nou, ik vertel jullie dat ik heb in vele talmud Academies of een beetje gezeten, of kwam even langs, met dit vraag, met deze vraag en deze vraag uit de Torah die boorde mijn brains, mijn, mijn hersenen en ik kon geen antwoord vinden, alle antwoorden van de grote, zelfs allerlei commentatoren hij zegt ook, dat allemaal vragen zich zo af, stellen zich zo'n vraag, allemaal vond ik kinderlijk, hoewel ook zij belangrijke natuurlijk, commentaren zijn maar het was niet bevredigend voor mij en niemand kon mij antwoord geven want er zijn geen wezen in deze generatie ik heb geen rabbi gesproken die mij dat kon antwoord geven maar die antwoorden zijn er zie je in die boeken vinden we wel je moet alleen het juiste boek pakken maar niet het juiste baard de juiste baard dus kijk nou verder erg voorzichtig want hier wordt echt de antwoord gegeven ten aanzien van het geestelijke werk en dan laat later zullen we een keer dat verder doorkomen door in Zoger en in Ari en we zullen dan nog, nog veel meer versteld gaan hoe de wijsheid van de goddelijke wijsheid hoe geweldig is dat en de, niet alleen geweldig voor ons, niet voor onze, voor, ons, voor onze verstand om dat te begrijpen, maar welke licht geeft het? Welke bevrediging, redding, eeuwigheid? 2, nee, dus 62. Adschuwahi Hejot. Matila Kashenich Nasimla voda. azhadam Tsarih lirot Drie in Sesta. Schehakol talui. Vijado. Wezehu Holzman. Sho ho Lekabel bij almanat, te kabel, zachar. az ha adam, fier, jecholomar, Hashem, Hashem huu gaat sadig. Waani, waami, waami Aryshayim. לכן בזמן שהאדם רוצה פאיפ, פאיפ וzesach, יכנו מיחום פאיפ, לאוודו באלמנטים להשביה, haynu, להגיה, להדביקו תרשם, אז האדם מוחרא לראות ces, ces, ces Scheinze vide Adam. Mitaan. Schezehu negat ateva. bo Adam nolad. Verak zeifen en zester. Hashem Yahoel Latetlo. Teva sheni. Ulam. Blihisaron hij zoron, en in de hashem, nee het is zeggen. Nut ten et haachbadat halev, bij deij shahadam, jargish, en dat en de volgende regel noem ik opeens 8. Ja, ik heb me vergist. Doe er niet toe. Laten we zo volgen. Het volgende wat ik heb al opgetekend. Want anders is het tot 164 heb ik al opgetekend. Hoe noem je dat ook zo? Doe er niet toe welke. Het is belangrijk dat wij overeenkomen naar. naar uh, de regels 68 nu dus was 69 nu is het 68 en zo wat hoe was hij move on. nee ja hoe was er, en nu komt het 68 na 69 Doet er niet hoe was zij move on. en daarmee is het begrepen weet word begrepen weg. שראק אחר כך השם יחבב את ליבו הינו לאחר שנחנס באודה דלשם 70 שמאים וְלֹא מקודם לכן וגם למה הָיָה צריך להכבדת הלב הוא מתעם אין אין זהפנתך אחרת אם לא hetach is sarun loha lekabel twee milui amiti ki een or bleekli nemca badata leva, loha ita drie en nu, dat je grondlo, dat je vier met Ruhab meer is, en dat je heel we weten veel, we hebben veel dat erover gehad, op, met andere en andere bewoordingen. bewoordingen. Probeer deze her goed te leren. We hebben zeven dagen van de, van de Pesach. En dat is vanaf, vanaf nu, vanaf de woensdag, de twaalfde, een week, één week te gaan. En na een week, na zeven dagen precies, passeerde, het Volk Israël de Rietsij en Iedereen van ons moet ook dat precies dezelfde weg bewandelen, en probeer al die de hele week te blijven. Onder de Shkina. De schina ervaren de hele week: wat is de kans? in het jaar, in een jaarcyclus, Dat moet je ook gebruiken goed deze linie nieuw luisteren en daarna goed uitwerken zelf ik heb geen woorden over wat dit hier allemaal staat eenvoudig en tegelijkertijd alles omvatten 72. Dus deze linie op, is van 72 tot 74. En daar heb ik, heb ik ergens een foutje gemaakt. Wordt het 79. Zo, a nee, erg goed. Eh, sorry. Ik heb het ietsje, ietsje verkeerd gedaan. Ik heb het wel goed gedaan, alleen heb ik 9. Alles goed gedaan, Alleen was het twee, enze, 67. En dan heb ik 69 gezegd en dan 68. Als ik het nu even met potloodje verander, wordt het 68, 69 en 70. Alles klopt. Oké. Okay. Maar ook Dus van 62 tot 74 deze alinea. Had dus die twee vragen die gesteld werden, ja, werden gesteld. We weten dat. dus waarom juist nadat, het, dus nadat het de farao zei, dat ik dat Hashem is de nee, rechtvaardige, rechtvaardige en, waar, en ik, maar ik en mijn volk zijn uh, boosdoeners dat juist daarna daarop, dat de schepper verharde zijn hart en niet daarvoor dat is één vraag nog een keer, en de tweede vraag is: maar du, waarom ontnam de schepper van hem de vrije wil? Wat het is geschreven, citaat, want ik verhardde zijn hart. Had 62, Had het antwoord is. Heyot, Matchila. Kashenikh nasimla, voda, ankhazim. In het begin wanneer men binnekomt in het in het geestelijke werk. Az Adam tarikh lirot, dan dient de mens om te zien 63. Shehakol talui dat alles is hangt van, van hemzelf af. We zeggen hoe Gods man en dat is al die tijd, ze hoe opwekt bij en dat is altijd, gedurende al die tijd waarbij hij werkt om beloning te ontvangen. Duidelijk dat hij ziet dat alles hangt van van van hemzelf af. a dam vier yachol ja, dus dat, dat dan de mens vier, eh, dat is vier dat dan de mens kan zeggen. Hashem Hoa tzadik, de schepper is de tzadik. Rechtvaardige. Wanneer wij, wa Arishaim en ik en mijn volk zijn, dus mijn wensen zijn boosdoeners, kunt lachen, basmanche Adam rotsed van daar daarom in de tijd wanneer de mens wenst 65 la vode ba'al munat le te werken om te geven hainu la hagia shem dat wil zeggen om te komen tot samenfloeing met de schepper als Adam graag leer ooit dan is de mens verplicht om te zien hij met de waarheid dat is niet in de handen van de mens dat is niet in de kracht van de mens is niet de am, ze zeggen, negeert het evenzeer boer Adam dolat, of van om de reden dat dit geen, dat dit dat het tegen de aard, de natuur, tegen de aard waarin hij waar hij waar hij mee waar hij mee geboren was dus tegen zijn eigen aard aard waarin hij geboren was Waarak 67 Waarak Hashem Jehoi lo Tetlo Tevashini en dat alleen de schepper kan hem de tweede natuur geven Ulam blije hissaron, nieuw belangrijk. Ulam echter blije hissaron zonder hissaron, zonder tekort. een taam amitiba van is geen uh, echte smaak in in de de vulling. Dus ook daarvoor kunnen we ook dat als smaak. En dan zonder gissaron, zonder tekort, is er geen uh, uh, ware smaak in de vulling. Lachen Hashem 68. Noten lo, noten, het Hagbadat alef, geeft de verharding van het hart. Bij <middag> deesje Adam Jargis, obda dat de mens Jargis et Hisrono et Hisaron -bamilu bamilua Ob dat de mens zou -oh gaan voelen het tekort in zijn vulling. Hoe was de negen en en daarin. En daarin, in dat. Wordt word het word begrepen, Scherag, achar, kach. Ashem. Hij gebiedt het libo dat pas. Daarna. Verhardde. De schepper zijn hart. hainu dat wil zeggen. Lacharsch nich nas Dat wil zeggen, nadat hij binnenkwam in het werk, de Lishem zeventig shamaim Voor in de naam, voor in de naam van de hemel. Welom ik odem lachen en niet daarvoor. Vegam Lama hayat zarig le le le le le le het le le le le De le van het hart le de verharding van het van het hart, waarom was het de verharding van het hart? Nodig. Probeer letterlijk vertalen. Hoe middhaam dat? Om de reden 71. Hoe middhaam Dat is om een andere reden. Let goed opnieuw. Im loha jumar gishim etachisaroda amiti Als men niet zou. Zouden. Voelen het ware tekort, loge u je 72 bel, amiti dan zou men ook de waarlijke vulling niet zou kunnen ontvangen. Kie een oor want de kroonprincipe is, want er is geen licht, zonder klie punt ook dat is zet het alles op in de grote letters een kli. er is geen licht zonder kli. zonder dat wij klie hebben kunnen we niet licht en varen, varen, kunnen we niets ervaren dus niet zoeken naar licht maar zoeken naar kli. werken aan je klie en dan zal je licht ontvangen Punt Nimtza, we vinden dus, ze Badata lev dat het aspect van het verharden van het hart. Lohita, 73 lerato. Zeer belangrijk was niet om hem kwaad te doen. nu dat wil zeggen, sche ze igromlo, sche yekem ruhak merchem dat wil zeggen dat hij zou hem uh, veroorzaken om zich om van de schepper verder te, verder te komen, zich ver, verder te verwijderen dus dat het verharden van het, van het van zijn hart Ela leeftig maar het omgekeerde in, in, daar, maar in tegenstelling daarvan Shabdatla leef dat het verharden van het hart y 74 y zal hem zal hem veroorzaken aan hem om te komen tot de samenleving met de schepper als je dat nog een keer herhaalt en als je dat snapt gewoon ervaart dan zal het geweldig zijn want de hele wereld begrijpt het niet wat hier zo even staat dat ja, juist dat verharden van het hart, waarbij de mens aan zichzelf werkt, om te geven, dat komt van boven om in hem, want van boven komt, kijk, licht vormt klie, en licht geeft een vulling, dat moet voor jou echt ingeankerd zijn, in al jouw cellen van jouw innerlijk, dat van boven wordt, want de klie, hoe werd de klie gevormd, is niets, niets bijzonders, Eklief, klief werd gevormd door licht eerst was licht alleen maar dus van boven wordt gegeven licht gaat uh, inkerwen de um, kilim en licht geeft ook vulling dus beide komen van dezelfde bron dat is cruciaal om dat te begrijpen. En niet ik, ik, ik, ook jij, ook de kilim komen van de schepper. Dus ook de ook tekort de, de komt ook van de schepper. Anu'roim Anrohim, 75. Owahamoor, Anrohim, Shagam, Achisaron. שהאדם מרגיש בזה שהוא מרוחק זה סייפנדח מהשם גם זה בא מלמעלה ולא מצד היתררות האדם ו... ובזה יש לפרש Ma' shamroo gazal Uwamakom sh ein a is tadeel legiot is. Vijf en zeventig en in wat gezegd is, zien wij, hij geeft zelf de conclusie. Achisaron, Shahadam Margish, Baze. Oh, een seconde. Heb ik al. Heb ik al. Moet ik vertalen. Aduraim en in hetgeen wat gezegd is, zien wij. Shagam Achisaron dat ook het tekort. Dat dat maar gijshba ze, dat hij bewoog, dat ook het tekort, daarin dat hij dat de mens ziet, dat de mens dat dat dat ook het tekort, dat tekort dat de mens voelt, daarin dat hij ver van de schepper is. 76. Gamze wa ook dat komt van boven. Velomitzaat, dam, en niet door het, het opwekken, door, door, door de opwekking van de mens zelf. Cruciaal, punt. je en daarin dient men te begrijpen. Maar 77, Sham Ruchazal, datgene wat de wezen plachten te zeggen, in perkeer wordt, in Spreuken der Vader. Citaat: Uwamakomsche eina en in de plaats waar geen mensen zijn, is dat de legioot is. Tracht om mens, om. nee. Uh, tracht om man te blijven. Nog een keer in de plaats waar geen, geen mensen zijn. Tracht om man te zijn. Als de hele wereld niet drinkt, geen, geen Coca-Cola, de, de hele wereld drink Coca-Cola, moet je in staat zijn om te zeggen: nee, ik drink geen Coca-Cola. Coca geen comedie spelen, maar ik bedoel. Een uh, kabbalist betekent iemand die zijn weg in overeenstemming brengt met de wetten van het heelal. Niet zijn eigen ego, ego trip, ego trip, ego trip, maar ego -tripperij. Dat is heel wat anders dan iemand wees. Maar jouw eigen weg, unieke weg te volgen, volgens de scheppings, het scheppingsplan, in aanzien van jou daar moet je absoluut consequent zijn, en als de hele wereld doet anders, moet je wel tegen de wind ingaan, maar in de richting van de wind, van de roach, van de roach van de heilige geest, met de heilige geest meegaan, ten aanzien van jouw eigen vervulling, ten aanzien van jouw eigen vervulling... van het scheppingsplan ten aanzien van jou. En daar is wat, dat is wat gezegd is... door de grootste wezen... in... Woord, in spreuken der vaderen. In de plaats waar geen mensen zijn... dus daar... de, de plaats waar men... Uh, zich met onzin bezighoudt... daar moet je proberen... Alles op alles zetten. Proberen staat het deel Inspanningen leveren. Om is man te zijn. En dat slaat natuurlijk ook op een, een open mens. En op een open man. En op een vrouw. Want beide worden ze. Beide worden. Eh, door. Door. Sitra Door dat door slechte beginsel uh, verleid verlokt et cetera, et cetera. en daar moet het daar moet de mens mans genoeg zijn om steeds hem te overwinnen 78 we yesh lefares ze al pasman, Shahadam hitchil, baboda, Shaaz shaz negenentwintig. Matchilim laavod baal manad, lekabel sekar, ve acharkach. Huroe shein kan anashim ki daar toch. Bij deze avond lopen we overal bij Adam Anashim. Ella hol hasje je voet. Sche jees Ella hb. Behemot. Hb. Weghooshef al hetmo, echefchar lomar, al am drie drieentachtig, hanifchar, kmooshekatuv, atava kartanu, mikolha amin, ahafta otanu, Punt Welooig je vierentachtig. בלב, עם הנבחר יותר מרצון של בעימות על זה אמרו חזל במקום שאתה פייפן תחתך רואה שאין אנשים בלבך בלבך אל על... תסתכל אל שאר אנשים איך שהם מתנהגים זה סנטחך אלא השתדל להיות איש כלומר היות שאתה ואת לידי איש Prijat Haimet, 87. še Cerehim lihjot is, velo, weima, ma še sha'aranashim lohigia lidei naxim, lo higija, lidej, eina bilibam, lachen, Hejot, Shloki Blue, et a Aso Zehu Siman Negenen Tachter. Shehem od lo shayachim lif Hinad aprat Prat. Shehiv Hinad Avoda Negender. De W.Z. Katuf. Bamakom. Hainu. Bamakom. Sheba. Haidia. Sha'eina. Naxim. Hainu. Vahadam. Haze. Shekibel. Ethaidia. hazo, Hu. Tsarik. Leïstadil. Ligyot. Ish. Velo. We gaan deze lange linie nog even doornemen en daarmee hebben wij de les van de eerste bezig avond, bezig nacht, klaar. 78 we gaan het voor de rechten En we dienen dat uit te op de weg van het geestelijke werk. Zoals so we normaal doen met Slavië Sulaam. erg het is belangrijk dat dat even doorkomen. Stap voor stap. Jullie kopen het door. Ik alleen geef aan. Maar het she Adam het ba bij In de tijd. Wanneer de mens begin, begon met het geestelijke werk. dat dan, lavot bij dat men dan begint te werken om beloning te ontvangen. We achar kach, en vervolgens ziet hij, O vervolgens zag hij, verleden tijd, dat hier geen mensen zijn. Ja, Refererend op, op die uitspraak van de wijzen. Kie, tachtig, Bader Gawoda, Longdim, Hakol, Badame gaat, want wij weten dat dat als dat uh, op de weg van het geestelijk werk zoals we dat in Shalway Sulam behandelen lomdim hakorba, -hmm. dan gaat alles le we leren dat alles in één mens dus in het begin had ik ook gezegd van andere mensen en dat, allemaal moeten we weten dat we in één mens, de hele wereld als we zeggen dat de hele wereld drinkt Coca-Cola maar ik niet betekent dat mogen al mijn andere wensen die dat wil, willen dat anders doen maar één wens doet wel op kostere manier omwille van het geven dan moet ik dan wel doen omwille van het geven en alle andere, alle overige moeten dan laat ik dan als het ware liggen en werken dat zij ook beïnvloeden zij, dat zij ook zich omvormen naar het geven alles gaat om in een mens, en niet Projecteren op andere mensen en zo, dat helpt niet, nogmaals. Niemt shara'a shara asha 1 bij 81 anashim. Oh, hij zegt het ook zo. We vinden dus dat hij zag. Dus eerst uh, hij had hij gewerkt voor, uh, om, om beloningen te ontvangen, en daarna, opeens, door het licht van de Torah, kwam hij dan te zien. Ze bo dat in zijn hart is alleen is in in zijn hart zijn er geen anashim, zijn geen mensen te vinden. Erg belangrijk wat het allemaal betekent. 81. dagje. Ela cholashi, cholashi food, ze is maar kijk goed belangrijk. Maar al die wensen, al zijn, al die verlangens, die in zijn hart zijn, een naam elach mooi moet die zijn, die zijn alleen maar als als stuk als dieren dierlijke wensen. Schoonter 82, met hoe hele dat mooi, een hem jod im dat meer dan voor eigen belang, kennen zij, weten zij niet. We hoe ze al het en hij denkt, voor, denkt over zichzelf. Hij geeft Charlomar. Kijk nou goed wat hij zegt. Hoe is het mogelijk om te zeggen? Al 83, hanifchar Over het uitverkoren volk. Voorzichtig. hoe kan men dat denken over het, uit, over het, uit, over het uitverkoren volk? Zoals, zoals, zoals geschreven staat. Citaat: Jij hebt ons uitverkoren van alle volkeren. Jij had ons lief. schelojig je 84 balef am hanifchar dat in het hart van het uitverkoren volk jotherme ratzonschele niet meer zou zijn dan de wens van dieren, de wens van feeststukken. dus alleen voor zichzelf hoe is het mogelijk om zo te denken, zegt hij als ze hem roegen, daarop zeiden de wezen. Stap voor stap, elk woordje lezen. Uh, citat. Bamakom, schat, vijf en tachtig, roe, schoenen, schimbel, je behaar, kijk nou eens even. Dat is wat ze zeiden. Op de plaats waarop jij ziet, dat er geen mensen in je hart zijn. Daar gaat het om. En niet nou kijken naar het Gore volk, naar dit en dat en dat. Alles in je hart moet je kijken. In één mens moet je kijken. En niet naar die andere kijken. Dus wat de betekenis van wat ze zeggen. Op de plaats, in de plaats, wanneer we in de plaats uh, dat jij ziet dat er geen mensen zijn in je hart hè? als je stekel al schaar Anshim, kijk dan niet op naar de overige mensen, echt ze hem met hagim. hoe ze zich gedragen. Zesentachtig. Ela is dat duidelijk, jodisch, maar tracht om man te blijven, te zijn glomer Dat wil zeggen Heyjot shata ba'at le der Dat wil zeggen aangezien jij bata, aangezien jij kwam tot het zin van de waarheid 87 Shetzriki, is, dat men dient man te zijn, betekent mens te zijn. Is beter dan man? Echt in zoals men in het Duits noemt, mens met een hoofdletter. Met mens voel ik het wel. Mens ook in het Jiddisch uh, is hetzelfde. mens wel of hij maar en niet. Een feeststuk. Maar ze in kensha in tegenstelling tot de overige mensen. Dat weet je wel, de overige mensen. Lohigia lidei Lohigiu, lidei 88, Higia zo, zij kwamen niet tot dit. Dat dit idee, dat zij geen mensen in hun harten hebben, lachen. Vandaar. Daarom heet je ook je Loki Blue uit die zo. Vandaar dat omdat zij deze dit idee of deze kennis niet hebben ontvangen, ze hoe 89, Siman, dat is dan het teken, en teken, Od, Losha, Yachim, Lefjinat, dat zij nog niet behoren tot het aspect van werken, werken als persoonlijk, werk, dus individuele geestelijke werk. Shehiv genata voda. Negentig telehaspia. Welk persoonlijke teta-teta relatie met de schepper, werk voor de schepper, is aspect van het werk om te geven. Dat is persoonlijke werk, individuele werk is werk om te geven. 90. laatste en laatste regel van deze uh, van deze pagina. We zesje katoef, en dat is wat geschreven staat. Bamakom, in de plaats. Hainu, Bahamakom, Sheba, Haidiya, dat wil zeggen, in de plaats. Waarin de kennis en idee dat de kennis kwam, dat hoge kennis kwam, She'ein Anashim. Volgende bladzijde 145, en dan wordt het de regel 91: Dat er geen mensen zijn, Badam, als in deze mens, die aan zichzelf werkt. Ze your et ja zo, zodat hij deze kennis en idee zou ontvangen. Hoe zerrichtig is dat deel, dient hij dan, te trachten, Legioot is om mens, de mens te zijn, welo 92, bijma, en niet een feeststuk Daarmee zijn wij klaar met de eerste dag, de eerste nacht van de Pesach, werkt goed uh, do, uh, uit de, dit artikel want een vervolg komt op de in de volgende nacht maar jij kan ook beden doen want wij gaan die beden gaan, gaan we daar uh, op de site zetten nog een week daarvoor hoop dat iedereen kan dat een beetje doornemen zich voorbereiden voor de Pessig en ook op de Pessig nog goed dat daarmee werken en dit artikel, als je het goed doorneemt, dan zal je geweldig vooruit laten komen in de richting van jouw persoonlijke, geestelijke en materiële bevrediging en vervulling.